De avonturen van Alice in Wonderland. Alice verveelde zich. Ze. ze zat al de hele middag naast haar oudere zus die een boek aan het lezen was. Alice had al een paar keer over haar schouder in het boek gekeken, maar er stonden geen plaatjes in. Wat is er nu voor leuks aan een boek zonder plaatjes? dacht Alice. Ze zuchtte eens diep en ging toen maar lang uit in het gras liggen. De zon was lekker warm. Alice kreeg er slaap van. Opeens zag ze een wit konijn voorbij rennen. Eerst vond Alice dat niet vreemd, maar ze keek wel heel verbaasd toen het konijn vlak bij haar bleef staan en een horloge uit zijn vestzak haalde. Hij keek erop en zei, lieve help, ik ben veel te laat. Wat gek. Alice, toen het konijn wegholde. Ik heb nog nooit een konijn gezien dat klok kan kijken. Waar zou hij naartoe gaan? Alice rende achter hem aan door de korenvelden... en zag het konijn in een groot konijnenhol onder een heg verdwijnen. Zonder na te denken kroop Alice achter hem aan. Opeens voelde ze dat ze met een reuzevaart omlaag viel. Hemeltje, zei Alice, wat een diep gat... Straks kom ik nog aan de andere kant van de aarde uit. Alice kneep haar ogen stijf dicht... en ze deed ze pas weer open... toen ze met een plof op een hoop door haar bladeren terecht kwam. Ze had zich gelukkig geen pijn gedaan. Terwijl ze overeind krabbelde... zag ze het konijn een lange gang inrennen. O, oh, hangoren en snorharen, hoorde ze het konijn zeggen. Ik kom te laat. Alice holde achter hem aan. Ze ging een hoek om... ...en kwam in een grote hal met aan alle kanten deuren. Het konijn was verdwenen. In het midden van de hal stond een kleine ronde tafel... ...die helemaal van glas was. En op dat tafeltje lag een heel klein gouden sleuteltje. Alice probeerde met het sleuteltje een van de deuren open te maken... ...maar het paste in geen enkel slot... Ze keek achter een groot paars gordijn en ontdekte daar een heel klein deurtje. Ze stak het gouden sleuteltje in het slot en ja hoor, het deurtje ging open. Alice ging op de grond zitten. Ze keek door het open deurtje en zag de mooiste tuin die ze ooit had gezien. Wat zou ze graag tussen die mooie bloemen wandelen en bij die fontein zitten? Maar ik kreeg niet eens mijn hoofd door het deurtje, zuchtte ze. Ik wilde maar dat ik mezelf heel klein kon maken. Alice liep terug naar het tafeltje om het sleuteltje terug te leggen. Toen zag ze dat er een flesje op stond dat ze nog niet eerder had gezien. Er zat een etiket op de fles en daarop stond, drink mij. Alice nam een klein slokje. Het smaakte zo lekker dat ze het hele flesje leeg dronk. En toen merkte ze dat er iets met haar gebeurde. Ik geloof, ik geloof dat ik kleiner word, zei ze. En dat was ook zo. Alice werd zo klein dat ze gemakkelijk rechtop door het kleine deurtje zou kunnen lopen. Ze hoefde alleen maar het gouden sleuteltje van het tafeltje te pakken. Maar dat ging niet omdat Alice zo klein was geworden, kon ze niet meer bij het sleuteltje op het tafeltje komen. Ze probeerde langs een tafelpoot omhoog te klimmen, maar ze gleed steeds terug. Wat erg! Hoe krijg ik die sleutel te pakken? zei Alice. Op hetzelfde ogenblik zag ze dat er naast de tafelpoot een glazen doosje stond. En in het doosje lag een koek, waarop stond, eet mij. Alice at de koek op. En toen begon ze meteen te groeien. Boem, haar hoofd botste tegen het plafond. Meteen hield Alice op met groeien. Ze pakte het gouden sleuteltje en liep naar het deurtje. Arme Alice, ze was nu weer zo groot dat ze helemaal niet door het deurtje kon kruipen. Daarom ging ze op haar zij liggen. Met één oog kon ze precies in de mooie tuin kijken. Ik heb ook altijd pech, zei ze. En ze begon te huilen. Schaam je, zei ze toen hardop tegen zichzelf. Je bent nu veel te groot om te huilen. Houd daar onmiddellijk mee op. Maar de tranen bleven langs haar wangen stromen. En al gauw lag er een grote plas water op de vloer van de hal. Opeens hoorde ze iemand lopen. Alice droogde snel haar tranen. Daar liep het witte konijn... Hij had een deftige jas aan. In zijn ene poot hield hij een paar witte handschoenen en in zijn andere poot een kleurige waaier. Oh, de hertogin, de hertogin, hoorde Alice het konijn mompelen. Wat zal ze boos zijn dat ik te laat ben. Meneer, zei Alice, want ze wilde het konijn om hulp vragen. Maar het konijn schrok zo van haar dat hij de handschoenen en de waaier liet vallen en er vandoor ging. Alice pakte de handschoenen en de waaier op. Omdat ze het warm had, begon ze zich met de waaier koelte toe te wijven. Ik wilde dat er iemand kwam, snikte ze. Ik voel me zo alleen. Terwijl ze dat zei, keek ze naar haar handen. En tot haar verbazing zag ze dat ze een van de handschoenen van het konijn had aangetrokken. Ze paste. Maar dat... dat betekent dat ik weer kleiner ben geworden... Stamelde ze. En dat was ook zo. Alice werd kleiner en kleiner. Ze liet gouden waaier vallen, en dat was maar goed ook, anders zou ze misschien zo klein geworden zijn dat er niets van haar zou zijn overgebleven. Nu kan ik eindelijk naar de tuin, zei ze. Ze wilde opstaan, maar gleed uit. Ze viel pardouche in de plas tranen die ze had gehuild toen ze nog groot was. Oh, wat ben ik toch een sukkel, riep Alice, terwijl ze begon te zwemmen. Straks verdrink ik nog in mijn eigen tranen. Dat zou natuurlijk wel heel gek zijn. Maar ja, er gebeuren nu eenmaal allerlei gekke dingen met me. Opeens hoorde ze overal om zich heen het getrappel in het water. Ze was niet langer alleen. Om haar heen zwommen een heleboel dieren. Een muis, een eend, een aap. Een papegaai, een pandabeertje en nog andere dieren die Alice nog nooit had gezien. Waar ze vandaan gekomen waren begreep Alice niet. Maar ze waren allemaal in de plas terecht gekomen en probeerden naar de kant te zwemmen. Alice ging voorop zwemmen en alle dieren zwommen achter haar aan. Na een poosje bereikten ze de kant. De dieren schudden zich uit en begonnen zich luidruchtig af te vragen hoe ze het snelst droog konden worden. Alice keek om zich heen en zag dat ze op een breed strand stonden. Ze begreep er niets van. Maar veel tijd om erover na te denken kreeg ze niet. Want ze hoorde de dodo, een heel grote vogel, zeggen... Laten we een hardloopwedstrijd houden, dan zijn we zo droog. Alice keek de dodo verbaasd aan. Maar alle dieren zeiden dat ze het een goed idee vonden. De dodo trok met een van zijn poten een cirkel in het zand. Alle dieren begonnen binnen de cirkel heel hard in het rond te rennen. En Alice deed mee. Toen ze meer dan een uur had gerend, merkte Alice dat haar jurk droog was. Opeens riep de dodo, de wedstrijd is afgelopen. Jullie hebben allemaal gewonnen. Zij zal jullie een prijs geven. En hij wees naar Alice. Alice wist eerst niet wat ze moest doen. De dieren gingen allemaal om haar heen staan. Ze stak haar hand in de zak van haar jurk en vond een zakje met snoepjes. Er zaten er precies genoeg in voor alle dieren één. Zit er nog meer in je zak? vroeg de dodo. Een vingerhoed, antwoordde Alice. Dat is dan jouw prijs, zei de dodo. Geef hem eens aan mij. Alice gaf de vingerhoed aan de dodo en die gaf hem met een plechtig gebaar weer terug aan Alice. Alice had grote pret, maar durfde niet te lachen omdat de dieren zo ernstig keken. En terwijl ze de vingerhoed aanpakte, maakten ze een diepe buiging. Alle dieren begonnen te juichen. Daarna gingen ze weer zitten en vroegen aan de muis of hij een verhaal wilde vertellen. Maar de muis had genoeg van hun gezelschap en liep weg. Als Dina hier was, zou ze hem wel terughalen, zei Alice. Wie is Dina? vroeg de papegaai. Dina is mijn kat, antwoordde Alice. Ze kan heel goed muizen en vogels vangen en dan eet ze hen op. Maar dat had ze beter niet kunnen zeggen. Want de vogels en de andere dieren schrokken daar zo van dat ze er vandoor gingen zuchtte Alice. Waarom heb ik mijn mond niet gehouden? Nu ben ik weer alleen. En Dina zie ik vast ook nooit meer terug.